Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Onderwijsminister Wiersma geeft toe dat hij niet altijd even aardig was voor zijn ambtenaren. De Telegraaf sprak met medewerkers van het ministerie en die zeggen de minister, dat de minister geregeld door het lint ging en ze onder druk zette, vertelt verslaggever Wilco Boom. Vooral jonge beginnende ambtenaren zouden het mikpunt zijn geweest, medewerkers zouden daardoor in tranen zijn uitgebarsten en het besef dat dit niet door de beugel kon, zou zijn opgekomen doordat uh, afgelopen najaar het nieuws naar buiten kwam over het uh, wangedrag van Matthijs van Nieuwkerk bij uh, De Wereld Draait Door. Na meerdere gesprekken zou hij zijn gedrag hebben veranderd. Hij vindt het naar eigen zeggen erg als mensen het gevoel hebben dat ze niet kunnen zeggen wat ze willen. De steekpartij gistermiddag in een Rotterdamse wijk zou een uit de hand gelopen burenruzie zijn tussen twee families. Zo'n tien mensen vlogen elkaar in de haren. Er werd ook een mes getrokken. Een man van 22 jaar gewond en de politie heeft drie mannen, een vrouw en een jongen van 14 opgepakt. Volgens buurtbewoners is het niet de eerste keer dat het zo misgaat. Het kabinet wil verzetsheld Jan Dijk belonen met de hoogste onderscheiding. Hij heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden joden gered, maar omdat hij niet meer leeft is het volgens de wet niet mogelijk om hem te onderscheiden. En daarom wil het kabinet nu checken of er een uitzondering gemaakt kan worden. En binnenkort in Arnhem opent Wander een kiprestaurant, maar deze is anders dan anders, want hier is het de bedoeling dat je meehelpt de kip te slachten. Wij zullen samen het dier vastpakken en ik uh, zal de slacht vervolgens uitvoeren. En dan op het moment dat de, de, de kip dood is, zal die in heet water gaan om de veren ook los te weken. En dan komt er voor mij een heel mooi moment dat je met iedere veer die de gasten zelf eruit trekken... ...de kip steeds meer kan zien van dier naar vlees. Ja, Wander hoopt dat zijn gasten na deze belevenis eenmaal weer in de supermarkt... dan beter snappen wat er voor nodig is om kipfilet in bakjes in de koeling te krijgen. Het weer vanavond overal kans op regenbuien en het kan zelfs onweren. De buien trekken richting het noorden van het land. Morgen begint met zon, maar later op de dag is er bewolking en regen. Het wordt 14 tot 19 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Kennelijk niet aan mij. De trein rijdt naar het strand en jij hebt hem net gemist. Je sleutels liggen nooit waar je verwacht. Als je eten wil gaan halen, gaan de winkels altijd dicht. Murphy heeft die wet voor jou bedacht. En je afspraak die niet kwam, viel samen met het grote feest. Dat je nu dus hebt gemist, is eigenlijk nooit anders geweest. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me als dat niet zo is, had ik dat meestal. Maar morgen, morgen wordt fantastisch. En als het mag ben ik erbij. Wat voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la, Ja, Ja,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 Back. Mm -hmm. He gave the reasons, the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was oh, oh so mad And I don't think he's coming back.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 Uh-huh. Wat er was gebeurd en wat ouders gingen scheiden Maar Monika die haalde dan haar schouders op Met alles wat we zeiden Ik denk wel eens aan Monika Ze is niet lang bij ons op school gebleven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 Ze loopt door mijn dromen. En ze door mijn bloed. Incroyable, niet te geloven. Hoe van dat doet. Alles gaat op mezelf nog een keer. Maar een fois, je te Déjà, déjà, déjà vu. En de trois, ik wil je hier ce soir Au revoir, mon nez. Lay, Als je meegaan, dan zijn we samen eenzaam. Oh, een oh, leila, leila. Hey.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 Want ik krijg geen adem meer, is dit de laatste keer? Oh, ik slent de over straat, alsof je niet bestaat. Maar overal waar ik ben, volg je mij? Oh, kom ik van je af, of blijf je toch een deel van mij? Met mezelf in gevecht, zelfs mijn schaduw durend weg. Dit moet ik in mijn eentje dragen, van alles geprobeerd, ik heb het maar geaccepteerd, de illusie dat je mij zou laten. Vaak gevlucht, ik vond geen rust, ik loop ik ben uitgeput, het lijkt alsof ik val, want ik krijg. Want ik krijg geen adem meer Is dit de laatste keer Oh, ik slenter over straat Alsof je niet I'm a baby been through the pain and been dragged through the dirt, ever. Het is om kwart voor twee.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 Het je spijt, maar je hebt je kans gehad. Je hebt het zelf gedaan. 6.9 ZFN